Eén uur. Mark Hokken met het NOS-journaal. Bijna de helft van de niet-financiële bedrijven verwacht dat hun voortbestaan in gevaar komt als de coronacrisis langer dan een half jaar duurt. Ruim 15% van de ondernemers denkt zelfs dat het voor hun bedrijf einde oefening is als de crisis nu nog twee maanden duurt. Blijkt uit onderzoek van het CBS, de KVK en werkgeversorganisaties. Kleinere bedrijven met 5 tot 20 werknemers zijn het somberst over hun toekomst.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 Volgens de verhuurders zijn de huurstijgingen dit jaar minder fors dan normaal. Maar de Woonbond spreekt dat tegen... en zegt meldingen te krijgen van huurverhogingen van meer dan 5 procent. De politie ziet verbanden tussen 10 liquidaties en moordpogingen... in de regio van Eindhoven. Volgens de politie vechten netwerken in het drugsmilieu conflicten uit... met extreem veel geweld. In 10 zaken wordt om tips gevraagd... waarvoor beloningen tot 20.000 euro zijn uitgeloofd. In al deze zaken kan de recherche in meer of mindere mate een link leggen met drugscriminaliteit. En Supermarkten hebben afgelopen week online de grootste omzet behaald... Sinds, de coronacrisis, bijna, sinds het begin van de coronacrisis, bijna 37 miljoen euro. Omdat de vraag naar online boodschappen flink is gestegen... zijn er de afgelopen weken honderden extra werknemers aangenomen.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort uit Zandvoort. Yeah.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 Kreeg. de rest van het album bleef hopeloos leeg. Weet je nog wel? Oh, jij ja. stond die dagen steeds te dromen. Weet je nog wel? O, wat in dat album had gekomen? Wanneer ons dat ongeluk niet had gebeurd... Toen heb ik het blad uit het album gescheurd... Weet je nog wel, Antje... Oh, een bijzonder goedemorgen. Welkom en leuk dat u erbij bent. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van het programma Zandvoort uit Zandvoort... Mijn naam is Mario Zoonvert en ik neem u mee. Terug in de tijd, een reisje door de tijd. In de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. En dat doen we met een hoop mooie muziek. Als opening worden we onze herkenningsmelodie van Louis Davids... met Weet je nog wel, oud je, 1328. Het komende uur, een hoop muziek uit de jaren 30. Tussendoor een 40, jaren 50, 60 en zo gaan we langzaam naar de jaren 70. Zo meteen onder andere muziek van Bob Scholten, die komt voorbij. Nog een plaatje van Louis Davids, want die man heeft gewoon ongelooflijk veel mooie platen gemaakt. En het duo Hofmans, maar eerst de volgende plaat. Is van J.H. Speenhoff... Als u denkt dan, wie is dat ook alweer? Jacobus Hendrikus Speenhoff. Geboren in Kralingen op 23 oktober 1869... en overleden in Den Haag op 3 maart 1945... was een Nederlandse dichter, zanger en illustrator... voor de Nederlandse kleinkunst, heeft hij een pioniersrol vervuld. Zijn bekendste liedjes zijn uh, Het broekje van Jantje... Brief van mijn moeder aan haar zoon, die in de Noord zit. De, de schutterij, daar komen de schutters... En in tegenstelling tot wat denken... heeft Spenhoff zichzelf nooit Koos Spenhoff laten noemen. Deze voornaam is hem in de volksmond toegediend... als u zich daaraan kunt herinneren van... Hij heette toch uh, Koos? Nou, dat uh, was dus helemaal niet zo. van Zant, ik heb een nummer uitgekozen... en daar zijn ook nog de meningen over verdeeld. Op verschillende studies. In de Toerenplaatjes wordt er gezegd dat het nummer uit 1912 komt. Nou, ik heb het opgezocht. Het schijnt uit 1905 te komen. Hier is J.A. Speenhof met afscheidsbrief van een lelijke meid. Je hoort het nu hier op CFM Zandvoort. In zijn leven spijt. Kun je fluiten, Johanna? Doe net zoals wij. Want zo zo'n je Johanna, dat stemt je weer blij. Je denkt niet aan verdriet en de zorgen die staan stop. Want zo op, daar kikker je weer helemaal van op. Kun je fluiten, Johanna? Doe net zoals wij. Kom je zo altijd heen? Met veel meer gemak door het leven heen. Zing als morgens vroeg dat laat, al gaan de zaken scheef. Dat is de beste raad die ik je geef. Je houdt als je dat doet in je leven schik. Luister goed naar mij, doe net als ik. Kun je zingen, Johanna? Zing net zoals wij. Dan zo'n deuntje, Johanna, dat tempje weer blij. Die dole die dole. Lieve kind, stem je blij en al een tijd. Want zolang je zingt, kun je niet huilen, beste meid. Kun je zingen, Johanna zingt net zoals wij. Dik, de dik, de dokt, de dokt, de dokt. Als je met een vrolijk hartje zingt en al een tijd komt er alles vanzelf, ook de liefde bij. Voor zo'n avond daarvoor voel je toch wel iets, maak je dat geen avonds niet voor niets. De kans het niet, toes je neer je niet en zing dan met even vrij van het lied. Kun je buiten Johanna, doen net zoals wij. want zo'n denk je Johanna, dan zijn je weer blij, je denkt maar niet aan verdriet en de zorgen die staan stop, want zo'n motterkiker je weer helemaal van op, kun je buiten Johanna, doe net zoals wij. Verdriet, en de zorgen die staan nou stop want zo'n mond daar kikker je weer helemaal van op. En je fluit een Johanna, doe net zoals wij. Het leven dat is geen pretje, ik weet er alles van.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 Maar het maakt allemaal niet uit, het gaat om de muziek hier op CFM Zandvoort. Iedere dinsdagochtend van 11 tot 12 neem ik u mee op reis door de tijd... in de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Mijn naam is Mario Zandvoort en we gaan door met nog meer... Mijn opa zei dat altijd. Zelfs van de wist kon je met een dubbeltje de wereld rond. Nou, Louis David zingt er ook over. En ook onderweg een duo Hofmans. En 1939 met de Vlieger. wordt het allemaal hier in Zandvoort uit Zandvoort? Tot aan 12 uur oud-Hollandse muziek op de radio.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 Een verbeeltje dat je aan de touwtjes trekt, maar toch het leven. Gelukkig steeds in een ver verschiet Ligt vlakbij je en je ziet het niet Als je voor een deel je geboren bent Bereik je nooit een klantje Of je Grieks, Latijn of twintig talen kent Gerust het leven taartje nooit een pels dragen. Dat is gek. En als je een roggebrood kind bent, dan zou je je nooit een caviar verslikken. En doe er maar geen moeite meer. Wees verstandig want het blijft zo. Zo is Het allereerste wat ik doe: ik spring vliegens, vlug mijn bed uit en loop op mijn venster toe. Vlug mijn gordijn opzij, zie ik de zon, dan ben ik blij. Ik zing mijn morgenliedje, want ja, dat hoort. vluchtballet, dan uit je wolken met straal, met gouden Stap uit je wolken met staal en gouden Ja, wat een heerlijkheden op de radio. Muziek, mooi oud-Hollandse muziek. In het blokje van drie hoor u als eerste Louis Davis met... Alsje voor een dubbeltje, het 1935. En daarachteraan, het 1939, de vlieger van Duo Hofman... Laatste. Nee. Daarachteraan Jan de Vries en Dick Willembrandt Met o zon, o zon, o zonnetje. En dat was een plaat uit 1943. En de volgende plaat is van Ans en Jaap Daniels. En Margootje. Nee, Marigot heet de dame. Uit 1955. Dat gaat u nu horen. Op CFM Zandvoort. En zometeen even gezocht, want ik moet u heel eerst bekennen. Sommige artiesten, daar is echt vrijwel niks over te vinden. En dan kan ik natuurlijk elke week wel vertellen dat ze geboren zijn op die en die datum. En gestorven zijn op die en die datum. Maar ja, dan kunnen we natuurlijk net zo goed een cassettebandje erop zetten en elke week dezelfde muziek draaien. We proberen zoveel mogelijk gevarieerde muziek te draaien. Elke week zoveel mogelijk plakens die we die week daarvoor niet gedraaid hebben. Maar in ieder geval, we gaan zo meteen even kijken. Het is vandaag 26 april 2011. Eens even kijken wat voor gebeurtenissen er allemaal uh, geweest zijn in de jaren die voorbij zijn. Maar eerst gaat u even nog een stukje luisteren naar een stukje muziek. Hier zijn Ants en Jaap Daniels met Marigot uit 1955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 Zandvoort zandvoerder, Zandvoort. to love. En afscheid is er zonder pijn. Veel weemoed nemen. ...de Italiaanse dichter Francesco Tetrasa ...beklimt samen met zijn broer de van toe. En in 1904, op 26 april 1904... ...de Bell Telephone Company vestigt zich in Antwerpen. En op 26 april 1935... ...het Nationale Park de Hoge Veluwe wordt gesticht. Tegenwoordig kennen we dat park gewoon als de Hoge Veluwe... ...maar in 1935 werd dat gesticht... 26 april 1937, het Spaanse stadje. Guarnica wordt door het Duitse bombardement... vrijwel van de kaart geveegd. En 1945, alle Limburgse mijnen... worden onder staatsbeheer geplaatst. En 1978, een hele bijzondere dag. 26 april 1978... wordt Manneke Pis in Brussel gestolen natuurlijk het land was in rep en roer. En zeker Brussel, want manneke pis, dat is natuurlijk hè, heel erg bekend. Nog meer bijzonderheden. Op 26 april 1986, nabij de Oekraïnse plaats Chernobyl vindt uh, een kernramp plaats. En ik weet niet of u uh, wel eens televisie kijkt... Afgelopen weken uh, was er een documentaire over Tsjernobyl. En. Het schijnt dat er gewoon nog. Nou, het schijnt, het is gewoon zo. Je kan er wel een rondleiding krijgen. Het is gewoon. Uh, ja, niet bewoonbaar. Maar de radioactieve straling is er nog steeds heel erg hoog. En in Nederland wordt zelfs nog. Nog steeds. Het is niet veel, want als je met een vliegtuig vliegt naar New York. dan kom je ook onder straling van radioactiviteit terecht. Maar in Nederland zit in de lucht nog de naweeën van uh, de, de ramp in Chernobyl. Dat gebeurde op 26 april 1986? Moet u nagaan, en op dit moment gaat het in Japan gaat het ook heel slecht met de kerncentrale. Moet u nagaan wat, uh, uh, wat voor gevolgen dat kan hebben. CFM Zandvoort. Zandvoort uit Zandvoort. Door. Zit u natuurlijk aan uw radio gekluisterd. Mooie oud-Hollandse muziek. En de volgende artiest... heet modest... Hippolyt Johanna Schoepen geboren in Boom op 16 mei 6, 1925 en overleden in Turnhout op 17 uh, mei 2010, vorig jaar. Wette bekend onder zijn artiestenaam, Bobbia Schoepen. was een Vlaamse zanger, gitarist en fantasist. Hij was voormalig acteur en kunstsluiter. als ook oprichter en voormalig directeur van het amusementenpark Bobbiaanland. Hij werkte zich op vanuit het arbeidsmilieu tot bij de 200 de rijkste Belgen. Dan heeft hij dat toch aardig goed voor elkaar. In 1948 brak hij als eerste zanger internationaal door. En hebben hele grote hits gehad. Grote internationale successen waren onder andere... Ik heb eerder niet voor jou grijze haren. De parodie café zonder bier. Je me suis souvent du monde. Een chanson waarmee uh, Richard Anthony in Frankrijk en Zuid-Amerika aan hit scoorde. Hij heeft dus de, de nummers als u denkt van, dit heeft hij helemaal niet gezongen. Nee, maar hij heeft het wel geschreven en gecomponeerd. Ik heb voor u een nummer uitgekozen. Bobby aan groepen. Met, ik zou zo... Ga naar mijn duivenkot uit 1950...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 daar zijn is mijn grootste genot, want daar kun je alles vergeten en zul je van zorgen nooit weten. Ik zie zo hier mijn duivenkop. Daar te zijn is mijn grootste genot. Om deel nu met mij daar je leven en lot. Hoog op mijn duivenkop.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 dat duifje naar boven gebracht en ben er een nestje gaan bouwen gelijk als een duiver had ik daar te wacht want duifjes zijn niet te vertrouwen geen duiver laat ik op mijn duivenkop toe mijn duifje zal ik zelf wel voeren want ik weet als een andere duiver haar ziet, dat hij ook dat liedje zal voeren ik zie zo'n keer mijn duivenkop te zijn is mijn groot genot. Want daar kun je alles vergeten. En zul je van zorgen nooit weten. Ik zie je zo kermend uit de komt, Daar te zijn is mijn groot genot. Kom, deel nu met mij, daar gewoon voorbij als we al die mooie muziek horen. Uiteraard, uh, als u dit programma nog een keer wilt horen, aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. Een uur lang Oud-Hollandse muziek, maar dat betekent eigenlijk twee uur lang op de zaterdag, want het eerste uur is oud zandvoort en hoort u uh, verhalen en interviews over mensen die vertellen over vroeger, die het allemaal meegemaakt hebben. En daartussendoor uh, draaien ze ook uh, Oud-Hollandse muziek. En daarna nog een uurtje, de herhaal ik van dit programma. Ik zou zeggen, volgende week, dinsdag, vanaf 11 uur, ben ik weer bij u terug met nog veel meer mooie muziek uit lang vervlogen tijden. Ik laat u nog even achter met een paar stukjes muziek. Onder andere Ellie Niemann met padvindertje. Maar eerst hier Jules de Korte en het feest dat nooit gevierd werd uit 1963. Wees je nog een hele fijne dag. Geniet van het weer. En misschien tot volgende week. Tot ziens. Hoewel hij aan de stad het land had bewoonde hij een fluttig flatje in het drukke hart van Hollands Randstad terwille van een gastenbaan. een raam waardoor hij op de kerk keek zijn altijd eenderen sigaretje de 45 uur ze werkleed gaven hem grond om op te staan hij had een vrouw en een tv die vielen allebei nog wel eens tegen die vielen allebei was er dan de regen en met de rest was hij best bevriezen. Omdat er op zijn balkon geen wild zat, verschafte hij zichzelf de wiel van twee partietjes en een schildpad, dat stelde verder niet veel. Niet veel besluitjes, maar kon er toch nog wel niet door. Geen echt plezier, geen echt chagrijn, geen echte vrede en geen echte ruzie. En je het leven aan een vaste lijn. En zwinters was op de illusie van het zo nauwelijks.